Tot zeker avonds laat Ik drink zo graag een bier met Jopie, Want Joop is mijn maat. Wordt nooit kwart no. Ik drink zo graag een bier met Harry Ik drink zo graag een bier met haar We drinken regelmatig En ik breng me daar thuis in zijn grote kar We zijn aan onze stamkroeg Tot zeker avonds laat Ik drink zo graag een bier met Harry Want Harry is mijn maat.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 ze vinden me altijd lief als ik weer bestel We zijn in onze stamkroeg dat zeker z'n laat. Ik drink zo graag een bier met Ellen, want Ellen is mijn maag Ik nee, nee, nee, nee, nee. drink zo graag een bier met Henkie Ik drink zo graag een bier met Henk We drinken regelmatig, maar we drinken nooit te veel als je dat soms denkt We zijn in onze stamkroeg dat zeker z'n laat. Ik drink zo graag een bier met Henkie want Henk is mijn macht. Ik drink zo'n rage bier met Henkie. Ik drink zo'n rage bier met Henk. We drinken regelmatig. Maar we drinken ook te veel als je dat soms denkt. We zijn in onze stamkroeg. Dat zeker s avonds laat. Ik drink zo'n rage bier met Henkie. Want Henk is mijn macht. Ik drink zo'n rage bier met Henkie. Want Henk die betaalt. Hey!